ja, goedemorgen, er zijn het afgelopen jaar opnieuw te weinig huizen gebouwd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het kabinet wilde 100.000 woningen bouwen... maar door personeelstekorten en gedoe met vergunningen... werden dat er 80.000. Het is het derde jaar op rij dat het aantal nieuwgebouwde woningen daalt. Het is weer oppassen als je de weg op gaat, vooral in het noordoosten kan het nog glad zijn. Vannacht zijn er ook meerdere ongelukken gebeurd daar, onder meer in Scharmer bij Groningen. Daar is een lijnbus tegen een boom gebotst. De chauffeur raakte gewond, zij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dan naar België. een Grote brand vannacht in Oostende. Het vuur woedde in een centrum voor mensen die begeleid wonen. Twee mensen zijn erbij om het leven gekomen. En er zijn ook negen gewonden, vertelt de burgemeester bij VRT. We hebben de eerste zorg gekregen... maar zijn naar de ziekenhuizen in de regio gebracht... voor een preventieve controle. De brand is inmiddels geblust. Hoe die kon ontstaan, dat wordt nog onderzocht. En het was een avond om heel snel te vergeten... voor meerdere Nederlandse voetbalclubs. FC Utrecht, Goethe Eagles en Feyenoord liggen uit de Europa League. Vooral voor Feyenoord was het een pijnlijke avond. Club verloor met 2-1 van het Spaanse Real Betis. En daarnaast raakte de zoon van trainer van Persie, Shaquille is dat... waarschijnlijk zwaar geblesseerd nadat hij mocht invallen. Vader van Persie zei er dit over bij Zikko. Als zoiets gebeurt bij iedere speler, dan hou je je hart vast... En vandaag was dat ja, toevallig secure. En dan uh, is dat niet anders. Tuurlijk, dan hoop je dat het meevalt. Zeker als je dan de eerste signalen hoort uh, ja, dat dat niet zo is. Dan is dat hartverscheurend. Ja, er spelen nu geen Nederlandse clubs meer in dus de Europa League. Het weer nog van weer plaatsen en het noordoosten dus glad. Kan verder op veel plekken nog mistig zijn. Vanmiddag zon en wolken op de meeste plekken droog. Het wordt dan maximaal 7 graden. Danny, dankjewel. je al wel. Dank je muziek. bij Qmusic. mag eigenlijk geen naam hebben. A28 Groningen-Assen tussen Julianaplein en Groningen-Zuid. 1 kilometer 5 minuten. Maar dat is wel het noorden en daar kan het glad zijn. Dus als je de weg op gaat, doe AUB voorzichtig. Danny, I was today years old. Kan je dat in het Nederlands zeggen? Letterlijk of zo? Letterlijk. Uh, ik was vandaag jaar oud. ik jou. Ik was vandaag jaar oud toen ik dit leerde. Uh, nou goed, in ieder geval ik wist dus tot vijf minuten geleden niet dat dit liedje door Guus Meulens is geschreven. Oh. Het gaat om Hero, oftewel Antonie Kamerling en Toen ik je zag. 62 Ik dacht nooit aan morgen Vandaag was lang genoeg Totdat ik jou zag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 Ook niet weten, ik heb je pas een keer ontmoet. En toen heb je mij misschien, ja, heel misschien niet eens gezien. Eén van de mooiste Nederlandstalige tracks ooit gemaakt, schrijft Ellen in de lijstje. Steven zegt, deze heb ik nog voor mijn vrouw gezongen op de dag dat ik met haar ging trouwen. Wat een mooie herinnering, man. Hero, toen ik je zag net op 62. Top 500 van de 90s. Odin, goeiemorgen. Hallo, goedemorgen. Oh, ben jij helemaal klaar voor het weekend? Uh, ja, nog een dagje werken. Even de hond laten werken. En dan was ik het lekker, man. Nog werken, hond uitlaten en dan weer werken? Nee, nee. Oh, ik dacht gewoon een soort dan Eigenlijk nog weer de hond laten, hè? Maar goed. Ja. En ben je ook klaar, Odin, voor de nummer 61 in de top 500 van de 90s? Ja, zeker, Ik ben er helemaal klaar voor. Robbie Williams, uh, Let Me Entertain You. Waarom staat deze op jouw stemlijstje? Eh. Uh, ja, ik ben zes keer bij een concert geweest. Uh, als dit nummer wordt gespeeld, is gelijk de, de party starter. Met één hand omhoog, twee hand omhoog springen. Het is een iconisch liedje. Uh, Toen die uitkwam, is het eigenlijk geen hit geweest in de Nederlandse top 40. En nu staat hij gewoon in de top 100 van de, van de 90s. Ja, dat is toch fantastisch. Wat een leuk feitje. Ik presenteer de lijst, ik wist het niet eens. Ja, zeker. Nee, hij is alleen de tipperade gehaald. Als nou. Fijne Single was het debuutalver. Hoe ja. kan dat? Nou, zo zie je maar, een hit hoeft niet altijd een hit te zijn... ...op het moment dat die uitgebracht wordt. Nee, dus ik denk namelijk dat niet veel mensen uh, een gedachte hebben van mijn eerste single of zo... ...maar dat iedereen die gestemd heeft, hetzelfde heeft ervaren wat ik heb ervaren. Bij een concert en in één keer het grasveld in de hens als hij daar komt. Ja, <lacht> de fik erin. Dan gaat het gewoon helemaal los. Ja, ja, ja. precies. Leuk, man. Odin, jij bent een enorme superfan van Robbie Williams. Ja. Je strandt op een onbewoond eiland, je mag maar één ding van hem meenemen, nu zeggen. De Blu-ray van Live at Newport. want daar staat de allerbeste versie van dit nummer op ooit. 61. Deep in the jungle in the land of adventure lives Horses. Oh. Op Wikipedia opzoekt, heb ik gisteren dus gedaan. Tarzan en Jane net op 60. Jim is er gezellig bij. Goedemorgen, vrouwelijke buitenbloed! Goedemorgen, deze vrijdag 29 januari 2026. Ik zwaai ook even naar iedereen die nu met een ontbijtje op schoot... een kopje koffie via RTL 7 naar je Music kijkt. Oh, iedereen op de redactie zwaait ook gezellig wat leuk. Oh, ik ben ik niet gewend jongens, moet ik er helemaal aan wennen. Uh, ja, moest toch zo lachen van de week vroeger, Mattie en Marieke. Stefan, stuur ons alsjeblieft even een appje... waarom je op AS hebt gestemd van Mary J. Blijts en George Michael. Nou, het leek wel alsof ik de avond ervoor een slof sigaretten op heb gevreten. Goedemorgen, Mattie en Marieke, met mijn ochtendstem. Oh, zo erg. Nou, iemand op kantoor die hoorde dit in die dag, laten we die jongen vragen om vrijdagochtend radio te maken. Dat is echt een top idee. Klinkt een stukje frisser vandaag, denk ik zo. En helemaal klaar om de finale dag van de lijst met het beste uit de jaren negentig te laten knallen. Met nu John Bon Jovi en al zijn vrienden. Always in de Q Top 500 van de 90s. Dit jaar op nummertje 59. The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 Well, I...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 Goedemorgen. Ik wil niet lullig doen. Ik zal niet de enige zijn. Nee, maar zeker niet. Het nee. is vandaag niet de 29 ste maar het nee, de is de 30 30ste. De het is vandaag 30 januari. 30 januari. Happy Friday. Happy Friday, Marco. Dankjewel. En school Top 500. 90's, music. You with you. 58. Cute top 500 van de 90s. Ingrid heeft erop gestemd. Gewoon een leuke herinnering aan de danslessen die we vroeger nog volgden. Het is absoluut een lekker liedje om op te dansen. Een soort Nederland in beweging om te vroegen morgen. Met zometeen het nieuws, Danny Vos. Ja, misschien hebben ze ook alweer koud liggen voor het weekend... of voor de vrijdagmiddagborrel straks. Uh, we drinken met z'n allen steeds vaker een specifiek biertje. Huh? ben benieuwd. Oh. Ook de Spice Girls en Stap zometeen in de lijst... met de beste liedjes uit de jaren 90. volgens jou... Dominier, vorige week hadden we eindelijk een nieuwe nummer 1. Oh, might, Bruno Mars pakte na 10 weken de troon over van Taylor Swift. Blijft hij daar deze week staan? Of pakt Harry Styles de troon weer over van Bruno Mars? Eén ding is zeker, het wordt vechten in de enige echte. Vomiddag tussen 2 en 6 bij Q-Music.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 verkeersinformatie bij Q met een langere vertraging op de A27, Gorkum-Utrecht. Tussen Noordeloos en Everdingen 8 kilometer, een half uur vertraging daar. Controles nog de A2 naar Utrecht, hectometerpaal 55,8. En langs de A16 naar Dordrecht, 30,4. Dat het weer van weer plaats zijn. Het Noordoosten kan het glad zijn, dus rij voorzichtig. Verder blijft het vandaag bijna overal droog. Vanmiddag komt zelfs de zon tevoorschijn en het wordt maximaal 7 graden. Danny Vos met het laatste nieuws. Ja, goedemorgen. Het wil maar niet lukken met bouwen. Vorig jaar zijn er opnieuw te weinig huizen gebouwd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het kabinet wilde 100.000 woningen bouwen, maar dat werden er 80.000. En dat kwam dan vooral door personeelstekorten en doordat vergunningen niet rondkwamen. Er zijn vorig jaar een stuk minder asielaanvragen in ons land geweest. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 24.000 mensen vroegen voor het eerst asiel aan. Er kwamen dan vooral minder mensen uit Syrië. Er kwamen wel meer nareizigers naar ons land. Dat zijn mensen waarvan familie al in Nederland is. En in Utrecht hebben dik honderd mensen gedemonstreerd... tegen zinloos politiegeweld, dat gebeurde gisteravond in het centrum. Aanleiding is dat de veelbesproken filmpje dat rondgaat... in dat filmpje is te zien hoe een agent een vrouw trapt... en een andere vrouw met een wapenstok slaat. Deze demonstranten hadden daar gisteravond bij Hart van Nederland... geen goed woord voor over. Ik vond het zeer schokkend wat ik op de beelden zag. We hebben het filmpje gezien en dat was duidelijk gewoon excessief geweld. En de politie geeft een verkeerd voorbeeld. Het kan gewoon niet. En de politie onderzoekt dat incident... met die agent nog. Voetbal. Na FC Utrecht zijn ook Go Eagles en Feyenoord uitgeschakeld in de Europa League. Go Eagles speelde gisteravond gelijk tegen Braga en dat was niet genoeg. Feyenoord verloor met 2-1 van het Spaanse Real Betis. Ja, er spelen nu geen Nederlandse clubs meer in de Europa League. Oh, Luc van de Sportredactie, dit heeft ook gevolgen voor het WK of zo? Nee. <lacht> nee, niet voor het WK. Oh, sorry. Uh, nee, dat maakt niet uit. Ik ben er voor je. Uh, nee, kijk. Alles wordt natuurlijk bijgehouden in de voetballerij. Alles geeft alles punten op en de hele mikmarkt. Dus ook landen krijgen punten... naar aanleiding van hoe goed clubs uit die landen voetballen. Dus, dus Ajax, PSV, Goat Eagles, FC Utrecht en Feyenoord... clubs uit Nederland... hebben de afgelopen weken Europese voetbalwedstrijden gespeeld... en hebben daar punten mee verdiend. Zo gaat het in elk land. En hoe meer punten een land verdiend heeft hoe meer plaatsen er beschikbaar zijn om mee te voetballen op Europese toernooien. Dus als je zakt in het klassement, dat je veel meer verliest in Europa... Nou ja, dan, dan komen er ook minder plaatsen beschikbaar voor jouw clubs uit die landen. Dus wat er nu is gebeurd, is omdat Nederland deze periode niet zo goed gepresteerd heeft... dat ze over twee seizoenen minder plekjes hebben op Europese toernooien. Oké, okay, dus Europa League... Ja, Champions League, Conference oh, League. Dus dat ik ginnom, we gaan gewoon nog naar het WK. We gaan gewoon nog naar twee WK. Dan vind ik en, het helemaal goed. En hebben we het boycotten natuurlijk. Oh ja, ja, dat kan ook nog. Ja. Dat is ook nog ja. ja, En we drinken steeds meer alcoholvrij bier, blijkt het nieuwe cijfers waar het AD over schrijft. Volgens uh, Bierbrouwers komt het onder meer doordat de smaak steeds meer op die van gewoon bier is gaan lijken. En ook is het op veel meer plekken te koop. is er steeds meer keuze. Want inmiddels is 8 tot 9 procent van al het bier in ons land alcoholvrij. Ja, dat zit Danny Vos tegenwoordig ook aan. Je bent helemaal fit boy hè? Ja, nou, nou fit boy wil ik niet zeggen, maar alcoholvrij bier niet normaal. En we zijn toch lekker met een borrelletje, alcoholvrij biertje. Ja. Ik zit nu op de plek van nou, op vrijdag Matty en Kai. die ja. hadden we even dagje vrij. Maar ik zag je ook in de sportschool met, met Kai bezig. Ja, we zijn lekker aan het sporten. Het kan hier, hè. Hier in onze pand mag je gratis sporten. Dus dan wil ik het nog wel eens proberen. Dan is Danny de Hollander gewoon aanwezig. Stefan Bouwman. Verder met de top 500 van de 90s. Met nu de Goo, Goo Dolls en Iris. 57.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 Down. Met de Spice Girls vier plekjes gestegen ten opzichte van vorig jaar... met Stap op 56. Ja, het is de beste muziek uit de jaren negentig. En dat is maar op één manier te peilen. Namelijk door jou, doordat jij stemt. En Patricia, jij hebt ook gestemd. Jazeker. Goedemorgen. Goedemorgen. Hé, <laughs> hey, waarom Queen? Nou, Queen mag natuurlijk nooit in een lijst ontbreken. Want dat is... Uh... Ja, dat is een legende. Die moet je gewoon in de lijst zetten. Maakt niet uit in wat voor lijst. Die hoort daar gewoon bij. Patricia well, heeft dus, uh, gesproken. Nou, in dit geval het lead yeah. you wants to live forever. Je hebt er wel meer. Maar wat ik leuk vind, is dat je je dochter ook een beetje aangestoken hebt met het Queen-virus. Ja, zeker. Zeker. En zij steekt ons nu weer mede aan, want ze draait het heel erg vaak. Dat oh, dus, uh, grappig. Ja, ja, ze vinden het helemaal geweldig. Hoe oud ja. is Lieke inmiddels? En uh, die wordt zo 17. Zoals zo in vandaag? Nee, niet vandaag. Oh, sorry, okay, over, laat maar over twee weken. Ah. Oh, dat is ook al bijna. Nou, beide hiper de, hyper de Is Lieke er ook trouwens? Ja, die staat naast mij. Nou, ge geef er even de telefoon. Is het goed, doe ik. Gaan we naar de overdracht? Hallo? Lieke, goedemorgen. Goedemorgen. Bijna 17 alvast hyper de piepura. Queen dus echt met de paplepel ingegoten. Maar wat ik grappig vind, is ik begreep dat jij het inmiddels ook weer aan het doorgeven bent naar allemaal mensen. Ja, nou, ik luister best wel vaak bij mijn vriendinnen... maar dan zit ze een beetje op de bank van... mag er een ander nummer op of zo, maar... En dan zeg je, nee. Maar ik probeer het wel altijd een beetje dat het erin komt... maar het lukt nog niet echt. Ja, nou, gewoon blijven proberen. De aanhouden wint, zeggen ze. Ja, ja klopt. Ja, mede dankzij jou staat deze erin. Zou jij hem willen kondigen? Queen, who wants to live forever? Nou, hier komt Queen, wants to live forever. 55 There's no time Ik Het beste uit de jaren 90 volgens jou de Q Top 500 van de 90s Q Music 54. We are the children of the Night and Fight for the Future of Foundation let's come together and unite s koffs now. <middels> 500 van de 90's, Debbie stuurde en een berichtje. Elke ochtend zet ik Q-Kijk Live aan, terwijl ik de kinderen klaarmaak om naar school te gaan. En mijn oudste van negen, die zegt ineens, hé, hey, zijn ze verkleed vandaag? Hij dacht dus dat Mattie verkleed was, maar het is gewoon Stefan. Ja, sorry, Mattie is een dagje vrij, kijk is inderdaad ook niet. Maar Stefan hier, ak de prezant, met zometeen nog meer hits uit de jaren 90. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Marco Bassato.